9 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De oliemaatschappij BP is een nieuwe operatie begonnen... om het olielek in de Golf van Mexico te dichten. Onderwaterrobots hebben de kap die over het lek zat weggehaald. Over een paar dagen moet er een nieuwe, grotere kap worden geplaatst... met een stevigere afsluiter. Het is de bedoeling de weglekkende olie in de kap op te vangen... en vervolgens naar opslagschepen te pompen. BP denkt dat het plaatsen van de nieuwe kap zeker vier dagen zal duren. Maar het kan ook een week in beslag nemen. En zeker de komende 48 uur stroomt er olie ongehinderd de zee in voor de Amerikaanse kust. Milieuorganisatie Greenpeace heeft in Polen herdacht dat 25 jaar geleden de Nederlandse Greenpeace-fotograaf Fernando Pereira om het leven kwam. Dat gebeurde destijds bij een actie van de Franse geheime dienst in de haven van Auckland in Nieuw-Zeeland. De Fransen plaatsten bommen bij het Greenpeace-vlaggenschip de Rainbow Warrior. Dat schip zonk en fotograaf Pereira verdronk. Met de aanslag wilde Frankrijk voorkomen dat Greenpeace protesteerde tegen atoomproeven die Frankrijk deed op het atol Mururoa. Kapitein Wilcox en andere bemanningsleden van toen waren bij de herdenking in Gdansk in Polen aanwezig. Daar wordt de derde Rainbow Warrior gebouwd. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn de Champions Trophy in Nottingham begonnen met een overwinning. In de openingswedstrijd won de Olympisch kampioen en wereldkampioen Moeizaam met 3-1 van Nieuw-Zeeland. De nummer 9 van de wereldranglijst. Maartje Palme en Kim Lammers behoeden Oranje in de slotfase voor een blamerend gelijkspel. De jackpot van de staatsloterij is deze maand gevallen. Het is de vierde keer dat hij dit jaar viel, maar de vorige keer was dat op een 1 vijfde lot. Nu won iemand met een heel lot 27,5 miljoen euro belastingvrij. De winnaar is iemand uit Gelderland die de jackpot op een heel vlot viel was automatisch meespeeld in de loterij. De laatste keer dat je jackpot op een heel lot viel was in november vorig jaar in de provincie Utrecht. Het weer. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien. Mogelijk met hagel en zware windstoten. Het KNMI heeft een waarschuwing uitgegeven voor extreem weer. Ook morgen is het warm met in het oosten wederom tropische temperaturen. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zon, zee. Zandvoort. En zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de Groove Vampire. What's <laughs> up? One, two, three. I can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 2010, al twintig 20 jaar een zee van muziek. En een golf van informatie, ZFM. Gotta have a little bit, just a little bit, I need a little bit. Respect. Gotta have a little bit, just a little bit, I need a little bit. Respect.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 Up my boots, mm -hmm. I'm going back to my roots, mm -hmm. to the place of my birth, mm -hmm. back down to the heart. I ain't talking about no.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 en in de ether